La France, de Gaulle, le grand Charles, zoals mijn Franse schoonvader hem noemde. Toet een programma dat wij als gepatenteerde Atlantici maar zo zo vonden. Hoe dan ook, de grote chal stapte zomaar bij ons de coupé binnen. En vroeg naar de kaartjes. Vaux billets, s'il vous plaît. Het klonk helemaal niet Goliaans. Niks, geen stem beladen met geschiedenis. Niks, geen La France. De Gaulle gekloond met de verkeerde stem. Als buitenlandse spoorwegcollega bood mijn vader hem een wilde Havanna aan die in dankbaarheid werd aangenomen. De conducteur, want dat was hij, stak hem onmiddellijk op zoals de beleefdheid gebied. Hij sprak woorden van dank wat in het Frans heel wat meer is dan een simpel wel. En daar ging hij. De goal met een wilde Havanna in zijn snuffert. Dat had Hilteman eens moeten zien. De eerste echte stopplaats in Frankrijk was Aulnois. Niet bepaald een voorportaal van Parijse Grandeur. Het lulligste stationnetje ooit. Een perron met gaten in het overjarige asfalt. Klungelige koersborden die aan een soort keukenhaakjes moesten worden opgehangen. Het stationnetje was kennelijk niet echt voor reizigers bedoeld. Olnoa was een knooppunt van ertstreinen, goederenvervoer. Gruis, grijs. Ooit ben ik eruit gestapt. Een dorp zo grauw als de zieltogende metaalindustrie die zich uitstrekte over een gebied dat pompeus bassin industriel werd genoemd. In de hoofdstraat was de helft van de winkels gesloten, opgedoekt. Geen arbeiders, geen middenstand. Een economisch rampgebied. Er was zo waar nog een buffet de la gare, een hangout voor hangjongeren die een persoonlijke vete met de flipperbak probeerden uit te vechten. Wisten wij veel, toen. Dit was buitenland. Het begin van een exotisch avontuur, in kleuren met geluid. Ook al was er niemand te zien. Vanuit ouderwetse speakers klonken naar zaal, «Hol loin oh nois, no, deux minuten Het eerste Frans dat ik hoorde op Frans grondgebied, Frans van eigen bodem. Een aankondiging die ik daarna ontelbare malen heb gehoord, onder de meest uiteenlopende omstandigheden of gemoedstoestanden. «Hol loin oh deux minuten Als begroeting, als afscheid, als een code. Als lied van verlangen. Als leidmotief. Oh, On loin, loin, deux minutes d'arrêt. Dat zit alleen nog maar in mijn kop. Als bestandsnaam voor een heel archief met herinneringen. Een foto van mijn moeder op een verlaten perron. Met op de achtergrond een oude seinpaal waarvan de arm half naar beneden wijst. Als een waarschuwing. Vaart mindere, zo jong als ze was. Elegant. Onbeschadigd nog door wat er komen zou lege stations niets beklemmerder dan verlaten emplacementen je mag wel maar je kan niet weg vaak is de laatste trein al lang vertrokken honoah oh loin, no, no, twee minuten d'arrêt. het lulligste stationnetje ooit is definitief uitgerangeerd haltig geworden voor lokaaltjes terwijl wij met onze caravaan van de nieuwe tijd met 300 km per uur langs de A1 razen steeds weer opgeschrikt door krengerige mobieltjes en mededelingen in vier talen die allemaal onverstaanbaar zijn